In het noorden van het land is het op een aantal plaatsen spiegelglad door ijzer. Volgens de AWB kan het zelfs op snelwegen plaatselijk glad zijn. Het KNMI heeft voor Friesland, Groningen en Drenthe code oranje afgegeven. Dat het zo glad is, dat komt doordat er sinds vanochtend lichte sneeuw of regen op een bevroren ondergrond valt. Op de A32 bij Heerenveen en de A37 bij Hogeveen zijn al ongelukken gebeurd door de gladheid. De waarschuwing voor gladheid geldt tot na de ochtendspits. Mensen die een loonsverhoging verwachten, kunnen meer lenen voor een hypotheek. De ministers Dijsselbloem van Financiën en Blok van Wonen maken dat vanmiddag bekend. Nu is het al zo dat mensen die binnen een half jaar zicht hebben op een stijging van het inkomen, op basis van het nieuwe bedrag een hypotheek kunnen afsluiten. In de regeling wordt die termijn verlengd. Er is geen maximum afgesproken, zodat ook huizenkopers die pas over een paar jaar loonsverhoging krijgen er nog in kunnen vallen. De ministers willen op die manier een groep starters helpen. Die groep wordt hard getroffen door het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Oud-CDA-minister Camille Eurlings wordt topman van de KLM. Volgend jaar volgt hij Peter Hartman op, die dan met pensioen gaat. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Eurlings was van 2006 tot 2010 minister van Verkeer en Waterstaat. Na zijn vertrek uit de politiek in april 2011... werd hij directeur bij de vrachtdivisie van Air France KLM. De Britse verpleegster, die zelfmoord pleegde na een grap van twee dj's... heeft dat incident vermeld in haar afscheidsbrieven. Dat meldt de krant The Guardian. Die heeft gesproken met mensen die de brieven hebben gelezen. De verpleegster liet drie brieven achter. Ze bekritiseert het ziekenhuis en vermeldt wensen over de uitvaart. De verpleegster pleegde zelfmoord drie dagen... nadat ze twee Australische dj's had doorverbonden... met de kamer van de zwangere Kate. En dan het weer nog, het noordoosten, nog lichte vorst en wat motsneeuw. Plaatselijk is er kans op ijzer. Later vanochtend droog en wat zon, maar vanmiddag van het zuidwesten uit regen. Het wordt plus 1 graad in Groningen en plus 6 in Zeeland. AWB Verkeersinformatie. In het noorden van het land is het nog steeds behoorlijk glad door ijzel. Geldt ook voor de autosnelwegen. En daar zijn diverse aanrijdingen gebeurd, onder meer op de A32 en de A37... Op de A32 Heerenveen-Leewarden rijdt het in beide richtingen nog steeds langzaam... tussen Knopend-Heerenveen en Leewarden over 19 kilometer. En op de A37 Hogeveen-Duitsland in beide richtingen bij Nieuwlanden 10 kilometer. In de rest van het land valt het allemaal reuze mee. Niet meer dan 25 kilometer file op dit moment. En bij de spoorwegen is er vertraging van en naar Nijmegen. Daar rijden geen treinen door een stroomstoring...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 NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Onderzoek op overleden patiënten. Neuroloog Janse Steur had maling aan toestemming van de nabestaanden. Is horen of er wat meer te weten kunnen komen... over de benoeming van Kamil Eurlings als nieuwe topman van de KLM. En het is glad in Noord-Nederland. Heel glad. Code oranje is dan ook afgegeven. Veel auto's raakten door de gladheid van de weg. Merkt ook eh, Bernard Possumus toen hij vanuit Leeuwarden op weg was naar zijn werk in Heerenveen. Van links en rechts, over, wat, over, auto's, over in de berm of in de sloot, veel hulpdiensten. En er zijn nog veel zwaarlichten, dus uh, wat ongewild, uh, ongekend uh, wegbeeld eigenlijk. Ik zie niet eens zoveel strooi, maar ja, veel, veel hulpdienst, veel politie en, uh, en takelauto's om, uh, om de, de auto's op te ruimen. Antonie Hogeveen, voorlichter van de politie Noord-Nederlands. Meneer Hogeveen, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Heeft u al zicht op het aantal ongelukken? Lastig. Ik merk wel dat het aantal meldingen afneemt, gelukkig. Nou, het eigenlijk is begonnen vanaf half zeven, zeven uur. Nou, we zijn nu rond negen uur, dus je merkt ook dat vanwege de verkeersdrukte... op de snelwegen A32 en A37 het verkeer grotendeels stilstaat. Daardoor neemt het aantal meldingen sowieso ook af. Maar je kunt wel spreken over tientallen ongevallen. Nou, betekent het ook dat de gladheid wat minder wordt? vind ik moeilijk om te zeggen, omdat ik uh, uh, niet op de weg zelf ben. Uh, hopelijk zijn mensen wat meer alert door de waarschuwingen die er zijn. En dan zou het me zo kunnen zijn dat het weer zich wat omvormt... Uh, tot een wat gunstiger weerbeeld, waardoor het ook minder glad is. Ja, waar zit het uh, qua verkeer vooral vast? Nou, dan gaat het met name om de A32, en dat is uh, in, uh, in Friesland. En de A37 in Drenthe. Uh, omgeving Hogeveen, en tussen Leeuwarden en Zwallen. Dat zijn echt toch wel de pijnpunten uh, op dit moment. Maar je moet ook op de lokale wegen uit, uitkijken? uiteraard, iedereen die de weg op gaat... of het nou lopend op de fiets of met de auto is, wees voorzichtig. Want het kan op bepaalde plekken verraderlijk glad zijn. Eén keer denk je, ik heb grip. Aan andere moment denk je van, goh, dit is de berm, daar moet ik niet zijn. Nee, precies. Meneer Possumis merkt het ook, heel veel uh, blikschade langs de weg. Zijn er ook al uh, meldingen van, van gewonden? Ja, we hebben een aantal gewonnen. Het gaat vooralsnog om licht gewonnen. Ik eh, kreeg een aantal door van vier stuks. Uh, ja, dan is het altijd in het ziekenhuis te bepalen wat nou uh, precies de verwondingen zijn. Een uh, grotendeel gaat het om blikschade. Sommige auto's konden verder, een deel van de auto's moest met takenwagens uh, toch weg worden gehaald. Ja, we moeten natuurlijk als hulpverleners ook voorzichtig zijn. Want uh, we willen mensen helpen, maar we moeten ook voorzichtig zijn voor onze eigen veiligheid. Ja, u moet niet ook zelf in die berm terechtkomen natuurlijk. En die gewonnen vooral polsen en knieën, mensen die uitglijden? Het type vervolging is mij niet bekend, oh. uh, maar ik hoorde onder andere iemand die last van zijn hoofd had, omdat een airbag niet helemaal zou werken zoals die zou moeten werken. Oké, okay, die zat dus duidelijk in de auto. Um, wat zijn de verwachtingen? Want uh, houdt dit nog lang aan? Nou, wij hopen natuurlijk niet. Het aantal nee. andere meldingen gaat ook door. Dat uh, betekent dat we qua capaciteit nu heel erg bezig zijn... met alles wat er op de wegen plaatsvindt. Uh, qua meldingen lijkt het er dus op alsof het wel een beetje wat gaat afnemen. Uh, dat was volgens mij ook de verwachting. Dat gaandeweg de morgen dat het beter zou zijn. We kunt u dan beter even vragen bij iemand van de KNMI. Ja, dan hebben we zo weer contact met de weerdiensten. Uh, meneer Hogeveen, Anthony Hogeveen van de Politie Noord-Nederland. Hartelijk dank. Tot dienst. Het is negen minuten over negen. uur. luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Neuroloog Ernst Janssen-Steur heeft mogelijk zonder toestemming van nabestaanden... autopsies laten uitvoeren op lichamen van overleden patiënten. Blijkt uit een dossier dat in handen is van de NOS. Meerdere nabestaanden deden hun verhaal bij letselschade-expert Inmet Rost. In het voorjaar van 1996 overlijdt meneer Den Oudsten. Neuroloog Janssen-Steur stelt voor autopsie te verrichten... omdat Den Oudsten mogelijk aan de ziekte van Parkinson leed. Dat leek hem verstandig, omdat Parkinson erfelijk is. De familie voelt weinig voor een ingrijpende abductie. En de volgende dag kwam Jan ter met een alternatief. En die stelde voor, nou weet je wat, en wat ik ook kan doen is met een appelboor een gaatje in het hoofd maken. En dan neem ik een klein stukje van de hersenen weg, of dat laat ik dan doen, door een patoloog anatoom. Kunt u daarmee instemmen. En uiteindelijk heeft de familie voor die biopsie toestemming gegeven.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 En toen heeft de onderzoekscommissie gevraagd om het dossier. Want daar moet dan uit blijken dat die toestemming er wel was. En toen zei Jansen steur van uh, sorry, maar het dossier is zoek. De klachtencommissie komt er niet uit. En de familie laat de zaak verder rusten. Ook omdat Jansen steur in die tijd nog doorging... voor een respectabel neuroloog. De familie weet inmiddels beter. En legt de zaak voor aan Ime Drost. De familie heeft natuurlijk de berichtgeving rond Jansen steur gevolgd. En toen een paar weken geleden naar buiten kwam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 En toen heeft de familie gezegd, van weet je wat, wij gaan ook dit melden... want de onderste steen zal in deze zaak bovenkomen. Imed Rost is blij dat de familie van Den Oudse zich bij hem heeft gemeld... want voor hem past dit vreemde verhaal in een patroon. Ik ben inmiddels zeven jaar met deze casus bezig. In de afgelopen jaren heb ik meer meldingen gehad van mensen... die twijfels hadden over wat er met de overledene was gebeurd. Ik heb ook meldingen van mensen gekregen die zeiden... van Jan Steur oefende zware druk op ons uit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 Dan is natuurlijk wel de vraag waarom hij dat gedaan zou hebben. Als ik de hele casus Jansen Steur zo bekijk, dan zie je me toch een arts die hunkerde naar erkenning als dé neuroloog van Nederland. Misschien wel de neuroloog ter wereld. Er circuleert nog een andere, tamelijk bizarre verklaring: namelijk het gerucht dat het iets te maken zou hebben met de handel in organen. Bewezen is er niets, maar toch sluit Drost zelfs deze lezing niet uit. Nou, in de zaak Janssen-Steur heb ik zoveel meegemaakt... en zoveel dingen gezien die ik niet voor mogelijk uh, heb gehouden. Ik sluit in de kwestie Janssen-Steur niets meer uit. Letsel schade-expert mijn Drost en verslaggever Roepauw sprak met hem. Maar dan Mark Robin Visser, want die houdt zich de hele ochtend al bezig met pesten en gepest worden. Ja, er wordt goed gereageerd, ook op het weblog. leuk. Ik zou zeggen, ook na de uitzending, ga er gewoon mee door. Gooi het eruit, als je wat op je leven hebt. Want, heb ik van mijn eigen pestdeskundige Theo Klungers begrepen... het gaat allemaal om communicatie, vertel het, blijf er niet meer zitten. Ja, dat uh, klopt. Ja. ja, we hebben een reactie, vanochtend las ik hem al even voor... van iemand die zei, je moet het over zelfvertrouwen hebben... maar dan niet van de gepeste, het slachtoffer... maar het zelfvertrouwen van de pester. Wat kunt u daarover zeggen? De daders uh, dus, De hè? daders, ja. Uh, uh, je hebt pesters die weinig zelfvertrouwen hebben... en als je niet meer zelfvertrouwen hebt dat ze beter in hun vel komen zitten... heb je kans dat ze stoppen met pesten. Maar er is ook een hele groep, uh, grote groep pesters... dat is eigenlijk de grootste groep, die juist heel veel zelfvertrouwen hebben... en zich als een prinsje en prinsesje wanen... en denken van, iedereen moet doen wat ik uh, wil. Ja. Uh, het pesten is weer een, een hot onderwerp geworden hè, op, de, op, de, op de agenda. We hebben onder andere die brief gehad hè, van de 18-jarige Jeffrey uh, Arends... aan de minister-president Rutte. Uh, een jongen die gepest werd. En die zegt onder andere... Uh, er moeten taakstraffen komen. Je moet harder straffen. Bureau Halt moet worden ingeschakeld. Is dat wat u betreft een, een, een traject? Uh, nou, in de eerste instantie denk je meteen... ja, pesten moet gewoon op die manier gewoon hard aangepakt worden. Geen, geen gedonder in de tent, om het maar zo te zeggen. Alleen je hebt verschillende soorten pesten. En uh, uh, ik denk dat uh, toch die communicatie met elkaar in gesprek blijft... maar wel duidelijkheid bieden van wij tolereren pesten niet. Dat mag pest wel aangepakt worden. Maar of je daar nou een taak of de politie bij moet inschakelen, dat gaat denk ik net een uh, brug uh, te ver. Is er verschil tussen jongens en meisjes? Uh, ja, bij meidenpester gaat het heel vaak via roddelcircuits. En daar zie je vaak ook niet welke meid is echt de hoofdpester... en wat zijn de meelopers. Uh, en bij de jongens uh, zie je dat verschil wel. Dan zie je vaak gewoon dat is de hoofdpester en dat zijn de meelopers. En meiden, die krijgen vaak hun vader mee. Want dan zeggen ze bijvoorbeeld uh, tegen de, de juf die het gezien heeft... van papa, de juf zegt dat ik het gedaan heb. En dan zegt vader, wat meid, nou, ik ga wel even naar school toe... Hoor, ja. om uh, de juf het een en ander te vertellen, ja. Dat, dat kan je er dus echt uithalen. En u komt veel op scholen om te observeren hoe dat gaat? Ja, en uh, soms zie je dat inderdaad ook uh, gebeuren. En dan uh, hoor je die gesprekken, want soms ben ik bij dat soort gesprekken aanwezig. Ja. En dan moet je mensen wat dat betreft hun ogen openen... van uh, dat hun dochter toch echt uh, daarmee bezig is. Ja. Nou, we hebben het de hele ochtend gehad over pesten in het onderwijs, hè, op school. Uh, maar we krijgen ook reacties van mensen die zeggen uh, wat dacht u van, uh, van pesten onder uh, volwassenen? Wim die schrijft wij hebben moeten verhuizen omdat we werden gepest. Uh, er wordt zelfs gepest in het bejaardenhuis. Ja, ja ik, ken een, uh, ik ken een verhaal van een uh, bejaardenhuis... waar dus uh, een inwoner, uh, die had een rollator... en een andere inwoner heeft dus de remkabel doorgeknipt. Uh, dat soort vormen van pesten, dat gebeurt uh, inderdaad. En soms is de situatie heel triest. Er komen mensen vanaf de lagere school... komen ze in hun werk, worden ze nog gepest... en dan komen ze in het bejaardenhuis weer een pesten tegen. Dat zie je in dorpen dus uh, gebeuren. Ja. ja. Je zou dus kunnen zeggen dat pesten des mensen eigen is. Ja, wat dat betreft helaas wel, ja. Ja. ja. En wat kunnen we daar dan van leren? Gebeurt het in het dierenrijk ook, denk ik dan meteen maar? Ja, het gebeurt in de dierenrijk ook. Hè. Je kunt het ook bij apen, uh, apen zien. En wat uh, we ervan leren is dat wij mensen erover kunnen nadenken. En uh, kunnen uh, kijken van, uh, willen we dit eigenlijk? En met elkaar bespreekbaar maken. En inderdaad ook gewoon aangeven van, dit willen we niet. Want je mag wel een statement maken van, dit willen we niet. Zo gaan wij niet met elkaar uh, om. En dan, hoe gaan we wel met elkaar om? En dat moet je op school ook. Op school moet je niet alleen zeggen wat niet moet... maar je moet al vertellen van hoe gaan we met elkaar om... hoe houden we het voor iedereen prettig... en wat, moet iedereen daarvoor, of wat kan iedereen ja. daarvoor doen. Ja. Maar pesten, niet tolereren. Niet tolereren. Theo Klungers, bedankt. Um, de mensen kunnen de fragmenten die we vanochtend hebben... uitgestonden terugluisteren, want u heeft een paar goede tips gegeven. Ook van hoe je als ouders uh, op school er bijvoorbeeld mee om uh, zou moeten gaan. En uh, nogmaals, gooi het eruit, hè, meneer Klungers? Ja, inderdaad. Gewoon, Blijf er uh, niet mee zitten? Nee, nee, maak het bespreekbaar. Uh, of met je ouders, of uh, met mensen waar je vertrouwen in. Het. Ga naar de buurvrouw, whatever. Ja, inderdaad. Help. Doe er wat mee. Hartelijk bedankt. Groeten uit Weesp. Ja. Marco en Visser hadden het vanochtend over het pesten. En gooi het eruit op zijn weblog. Dat kunt u vinden op onze website nos.nl. Camille Eurlings wordt de nieuwe baas van de KLM. Hoort u zo meer over na de verkeersinformatie bij de ANWB. En met heel veel gladheid in het noorden, John Bakker. Ja, nog steeds behoorlijk wat gladheid in het noorden. Dat geldt ook voor de autosnelwegen. Hij heeft allemaal te maken met een regenzonnetje die overtrok. En ja, de grond is bevroren, dus het is ijzel. En dat maakt de boel erg glad, zeker op de A32 en de A37. Daar zijn ook wat aanrijdingen gebeurd. Op de A32 Herenveen leeuwarden rijdt het in beide richtingen nog langzaam tussen Knoopend-Herenveen en Leeuwarden over 19 kilometer... en op de A37 Hogeveen-Duitsland in beide richtingen bij Nieuwlanden... over 10 kilometer. Ook vertraging bij de spoorwegen, want in de rest van het land... valt de spits eigenlijk reuze mee, niet meer dan 20 kilometer. Dan toch de spoorwegen, want van en naar Nijmegen rijden geen treinen heeft te maken met een stroomstoring. En tussen Helmond en Horst zeven nummer rijden ook geen treinen. Dat komt door een aanrijding. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Voormalig minister en CDA-prominent Camille Eurlings... wordt de nieuwe topman van de KLM. Verslaggever Louis Dekker uh, volgt het een en ander daar. Uh, Louis um, Eurlings wilde nooit de leider van het CDA worden. Heeft hij wel zin in de KLM? Ja, hij, uh, hij heeft inderdaad heel vaak gezegd toen hij werd gevraagd, genoemd werd als uh, toekomstig leider van het CDA. Nee, nu niet en de komende jaren ook niet. Iedereen herinnert, herinnert, herinnert zich wellicht nog dat dat ook vaak een privé situatie bijkwam. Gezinsdichten, dat soort dingen. Nou ja, dat zal vastgespeeld hebben. Maar achter de schermen was dit aan de hand. Hij is klaargestoomd. En eigenlijk uh, is de benoeming niet meer dan een formaliteit. Maar ja, het moet nog door de Raad van Commissarissen, et cetera. Kortom, 2013 wordt het jaar dat het echt gaat gebeuren. Maar achter de schermen is hij er al helemaal klaar voor. In ja, 2013 houdt de crisis ook nog aan. Als we iedereen moeten geloven, ook de luchtvaart heeft daar ernstig mee te maken. Zal dat een van zijn grootste uitdagingen zijn? Ja, je kunt niet zeggen dat hij op het makkelijkste moment begint. Want de luchtvaart zit echt in zwaar weer. En dat geldt zeker voor het relatief... ...oude en ouderwetse Air France KLM... ...dat het heel erg moeilijk heeft met enerzijds de prijsvechters... ...en anderzijds de nieuwe rijke maatschappijen in het Verre Oosten... ...die, die, die, die maatschappijen die je op de voetbalshirts van Manchester, et cetera ziet... ...de Emirates, de, de, de betrekkelijk nieuwe en daardoor ook uh, in luchtvaarttermen... ...lean en mine luchtvaartmaatschappijen... ...daar moet het oude Air France KLM tegen opboksen in een tijd dat het dan niet zo best gaat, daar ligt absoluut de grote uitdaging, want er gaan op dit moment vooral lijnen naar beneden. En uh, het zal ook figuurlijk. niet heel makkelijk worden om dat, om dat op te krikken de komende jaren. Ja, figuurlijk hè, als het naar beneden. Zeg, jij geeft het al aan de firma, heet officieel Air France KLM natuurlijk. Heeft Air France hier ook nog iets over te zeggen, over zijn benoeming? Ja, ja, uiteindelijk is, is Air France, uh, uh, we willen dat nooit horen, maar Air France is natuurlijk veel belangrijker dan de KLM, veel groter ook. Er spelen een paar uh, kleine dingen. KLM deed het de afgelopen jaren eigenlijk veel beter dan Air France. Uh, heeft dat ook altijd benadrukt op de persconferenties, het was, was altijd een beetje een pijnlijk moment, waar waren de cijfers van Air France... En er was vaak de conclusie, ja, daar kan nog wel veel worden weggesneden. Het is niet echt efficiënt. En dan kwam Peter Hartman aan het woord en die zei, ja, bij ons gaat het eigenlijk veel beter. Dus dat het nog betrekkelijk goed gaat met de combinatie is vooral een gevolg van Nederlands succes. En van de hele goede ingrepen die er zijn gedaan, zodat het beter samenwerkt met elkaar. Maar goed, aan het eind van de streep is het nog altijd zo dat Air France veel groter is dan de KLM. En dat is denk ik ook een ding dat op Eurlings pad gaat komen. Er is altijd de vrees dat de Fransen het, grote, het grote air France, de KLM, een beetje aan het opslokken is. Dat wordt natuurlijk altijd ontkend. In de praktijk zal het ieder jaar een stapje verder gaan. En ook nu zijn die discussies er aan de gang. Moet er niet één leiderschap komen? Moet het niet meer één bedrijf worden? Is het nog wel van deze tijd dat een Frans deel en een Nederlands deel samen het woord voeren? Dus uh, de vraag is, hoeveel macht krijgt Eurlings? En wordt hij de komende jaren niet uiteindelijk een beetje kleiner dan de Franse top? Dan gaat hij zeker op zijn pad krijgen. En hoe dat gaat, gaat aflopen, moeten we even afwachten. Ja, maar dan moet hij dus aan de ene kant zijn rug recht houden voor de KLM... en aan de andere kant meedenken met Air France. Is hij de meest geschikte man voor deze klus? Ja, dat weet je altijd pas achteraf. Hè. Dat is een dooddoener, maar hij heeft wel een paar pluspunten. Hij is natuurlijk minister van Verkeer en Waterstaat geweest jarenlang. Hij kent daardoor de luchtvaart ook goed, want dat zat in zijn pakket. Hij is de afgelopen anderhalf jaar klaargestoomd. heeft veel vergaderd en vergeet van Eurlings niet... Dat is zo'n vogel die toen hij acht was, acht was, heel jong nog, al raadsvergaderingen volgde. Oftewel, er is een soort politieke bezetenheid in de man. En natuurlijk, luchtvaart heeft niks met politiek te maken, maar toch ook weer alles. Ja. En helemaal als het een Frans-Nederlands bedrijf is... ja, je komt daar nou eenmaal een hoop politiek- en onderhandelingspelletjes tegen. En het zou best kunnen dat hij daar een beetje op geselecteerd is. Louis Dekker over de aankomend nieuwe topman van de KLM, Camille Eurlings. In het vu Centrum lukt het Cliff om een bacterie op te sporen... die juist in het ziekenhuis vaak de kop opsteekt en die darmklachten veroorzaakt. Cliff is een hond, een beagle van twee jaar oud. Hoogleraar interne geneeskunde aan het vu Centrum, Ivo Smulders. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe doet Cliff dat? Hoe doet hij dat? Ruiken. Ja. Ruiken? Kun je een bacterie ruiken? Nou, een bacterie is... is, ja, het is alles in de, in de natuur geeft, of bijna alles, geeft geurtjes af. En als je de hond maar traint op een bepaald geurtje... dat je hem dus beloont uh, als hij het, uh, reageert op het geurtje... en niet beloont als hij uh, andere geurtjes uh, tot zich neemt... dan gaat hij uiteindelijk uh, gaat hij, uh, gaat hij vrijwel feilloos uh, dat geurtje identificeren. Dus het is hem niet om het geurtje te doen... maar het is hem om een snoepje te doen dat hij krijgt als, ja. hij, uh, als, hij de goede, als hij de goede respons vertoont. Ja, voor de beloning. Nou, een apparaatje heeft zo'n beloning niet nodig. Waarom nee. doet u het met een hond? Nou, ten eerste met apparaatjes ruiken is nog niet zo eenvoudig. En uh, de, de beste apparaat... We hebben er toevallig eentje gekocht, hoor, om het, uh, om het te proberen. Dat kost ons 40.000 euro. Oh. En dan ruikt zo'n apparaat ongeveer net zo goed als een mens. En als je een miljoen uitgeeft, dan kan een apparaat ongeveer twee keer zo goed ruiken als een mens. En een hond ruikt ongeveer 100 tot 200 keer zo goed als een mens. Ja. Dus als je het nou over high-tech hebt, dan zou ik zeggen die loopt op uh, straat. Die loopt op straat, heeft vier poten en kwispelt met zijn staart. <lacht> Want dat, uh, daar, zit, uh, daar zit eigenlijk de, de technologie zit, uh, ja. is te vinden. Ja, en voor dat geld kunt u een hele roedel aan cliffs uh, aanschaffen. Nou, dat zou, je, <laughs> dat zou ook mijn droom zijn. Want ik vind het natuurlijk een heel leuk onderzoek en het is heel ludiek. En ik, en ik ben al een beetje aan het rondkijken van... Goh, wat zou er nog meer met honden kunnen doen? Het is wel zo dat je een hond maar voor één geur kan uh, opleiden... En een apparaat kun je natuurlijk zo instellen dat hij wel dingen kan ruiken. Ja. Maar het spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding. Dus ik zou, ik zou heel graag met, met de honden meer dingen gaan uitvogelen. Ja, wat is het belang ervan dat u, dat u snel erachter komt dat die bacterie rondwaart? Die bacterie die, die, die kan mensen heel erg ziek maken. Dat is gelukkig uitzonderlijk omdat uh, vaak hebben de mensen alleen maar diarree. Dan is het wel zo dat ze daardoor bijvoorbeeld langer in het ziekenhuis moeten verblijven. Wat natuurlijk vervelend is en ook weer het risico op andere complicaties uh, verhoogt. Uh, het, het grote probleem is dat die, uh, dat die heel erg besmettelijk is. Dus op het moment nou ja. dat, dat, uh, dat ook, al, ook al ben je niet bezig om iemand zijn billen af te vegen, dat al het contact met handen... Bijvoorbeeld van zo'n patiënt. Oh ja. kan maken dat jij. door je andere handen te schudden. ondanks je handen wassen, et cetera. die bacterie overbrengt. En er zijn in het verleden hele afdelingen geweest. die uh, hebben moeten sluiten. vanwege die bacterie die rondwaart. Uh, hm. En dat zou je dus uh, heel erg vroeg kunnen detecteren. Ja. en zo in kunnen perken. Even, voor de even, even snel ertussendoor, Cliff. ga ik niet aan de dunne. Nee, Cliff, Cliff raakt niet aan de dunne, Goed. want hij komt helemaal niet in contact met die patiënten. Bovendien, nee, bacteriën... al zou dat gebeuren. Hij, eh, honden die worden niet ziek van Clostridium, die dragen vaak Clostridium gewoon bij zich. Mensen trouwens ook. Dus u of ik kan ook Clostridium in de darm hebben. Alleen wij worden er niet ziek van, omdat de andere bacteriën, die houden als het ware de balans in de, in de bacterieflora... en de tuin in onze darm, die, die, die handhaven die balans... Als die balans verstoord wordt door er ernstige ziekte- of antibiotica antibioticagebruik... dan kun je hierdoor dus diarree krijgen. Goed. Meneer Smulders, hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, eh, tot u dienst. Ik ruik dat er een nieuwe cliff komt voor een ander onderzoek. Ja, ik <laughs> okay. ben bezig. Hartelijk dank voor uw uitleg. Goed, oké, okay, succes. Dag. Nou, nog even terug naar de drie noordelijke provincies, want daar is het spekglad. U heeft dat inmiddels gehoord. KNMI heeft code oranje afgegeven vanwege de ijzel. Tientallen auto's zijn inmiddels al van de weg geraakt. Verslaggever Menno Reemmeijer is op weg vanuit Zwolle naar Friesland. Menno, hoe is het onderweg? Nou, fantastisch. Uh, flink doorrijden. En uh, tot aan, heer in ieder geval niets aan de hand. Daar begonnen de eerste strooiwagens te komen. Uh, en werd langzamer gereden. Ik rijd inmiddels op weg uh, richting Grauw. Ik moet zo uh, eraf op weg naar een takelbedrijf. Want het is hier wel flink mis geweest vanochtend. Ik hoorde het net ook bij uh, de collega's van Omroep Friesland. Uh, auto's, tientallen auto's van de weg geraakt. Veel schade. Uh, maar tot dusver, moet ik zeggen. Uh, Gaat het prima. Kijk even naar de temperatuur op mijn, uh, in mijn auto. Anderhalve graad buiten. Uh, dat is dus ook nog ver boven het vriespunt. Uh, het ja. het rijdt nog Marcel, maar de problemen, heb ik de indruk, zit ook uh, nog wat noordelijker uh, voorbij grauw richting uh, Leeuwarden. Ja, maar met anderhalve graad boven nul dan wordt het gevaarlijk als er neerslag komt. Het, het regent ja. niet uh, bij jou? Uh... Nee. Nee. Het, is, het is droog. Ik kan wel zien dat het uh, wel wat vochtig is geweest. Maar op dit punt heeft het nog niet echt geregend volgens mij als ik zo om me heen kijk. Ja, en wat, wat zie je um, buiten de snelweg? Want ik, we hoorden van de politie dat het ook vooral op de lokale wegen gevaarlijk is. Ik, uh, ik zie auto's gewoon rijden. Ik heb net wel uh, veel strooiwagentjes op de fietspaden en op de, ook de, de, de provinciale wegen bezig gezien. Dus er is inmiddels uh, ook al veel gestrooid en wellicht dat dat ook meehelpt om uh, weer door te kunnen rijden. Ja, en ja, je ziet wel af en toe wat natuurlijk... maar je hebt natuurlijk ook nog niet echt een beeld van de schade. Maar Heb je er iets al over gehoord? Nou, ik hoorde bij de collega's van Friesland... dat het echt uh, tientallen auto's zijn die van uh, de weg af zijn uh, gegleden. Zover mijn uh, uh, kennis van de Friese taal er Tour waren tenminste. Uh, dat valt er uh, wel uh, mee. Maar, maar ook nogmaals, dat, dat zat toch meer noordelijker uh, dan Heerenveen. Uh. Goed. En jij rijdt nu naar, wat zei je? Ik, ja, ik ga zo, uh, draai zo de auto weer om en dan ga ik naar Heerenveen naar een taakopdracht Die heeft vanochtend enorm druk gehad. Ja, dat zit er wel in. Nou, uh, <laughs> voorzichtig maar aan. Dat doen we. Uh, Menno, en uh, dan horen we van jou later op Radio 1 over de gladheid. En houdt u ook de verkeersinformatie natuurlijk in de gaten. U wordt bijgepraat, misschien ook wel door Sven Kokkelman. Zeker weten. Goedemorgen Sven. Doe voorzichtig onderweg naar uh, Hamburg. Ja, dankjewel. Maar ik ga vanavond pas. Oh, nou dus dan, is het, dan is er niks meer aan de hand. Nee, dan regent het warm water. Zo dus so is, is het. Wij gaan praten zometeen over de nieuwe maatregelen van het kabinet voor de woningmarkt. Met name om starters makkelijker aan een huis te helpen. Vindt de Vereniging van makelaars dat eigenlijk wel zo'n goed idee? Verder, de kandidatuur van Jeroen Dijsselbloem natuurlijk in de Reus-Rezen als voorzitter van die ja. Eurogroep. Moet hij dat nou wel doen? Als nieuweling ook. Hè? Als nieuweling. Ja. En omdat uh, uh, Nederland zo heeft gehamerd op die 3% norm. En we zitten er zelf al, al niet meer uh, binnen. Volgens de nieuwste cijfers van de Nederlandse nee, Bank. Onno Ruding, oud minister van uh, Financiën, oud bankier. En tegenwoordig ook uh, de voorzitter van die. Uh, Um, monitorende uh, eurogroep, die komt straks met het antwoord. En de wereldberoemde kok Jamie Oliver wordt aangeklaagd in Amerika. Hij heeft namelijk een filmpje gemaakt waarin je kunt zien... dat er roze afvalsslijm door het gehakt van hamburgers wordt gedraaid. En daardoor zijn heel veel van die vleesverwerkende industrieën omgevallen... en die gaan hem nu aanklagen. Dat en meer zo meteen in Goedemorgen Nederland. Is nu vrolijk nieuws, hoop ik. Nou ja. de putten? Nou, nee hoor, nee, alleen maar Narigheid. Nee. Narigheid dus, met jou van de putten. Ja, Radio 1, het NOS Journaal. Het gaat ook over de gladheid. Op wegen in Friesland, Groningen en Drenthe... zijn tientallen ongelukken gebeurd door die gladheid. Volgens de politie was er vooral blikschade. En vier mensen raakten licht gewond. Mensen die op lange termijn een loonsverhoging verwachten... kunnen meer lenen voor een hypotheek. Ministers Dijsselbloem en Blok hebben de termijn verlengd. Tot nu toe kunnen alleen mensen die over maximaal een half jaar... meer salaris verwachten, meer hypotheek krijgen. Zometeen meer daarover bij Sven Kokkelman. Alt minister Camiel Eurlings wordt de nieuwe topman van de KLM. Volgend jaar volgt hij Peter Hartman op, die met pensioen gaat. Camille Eurlings was minister van 2007 tot 2010... en nu is hij directeur bij de vrachtafdeling van de KLM. En supermarktketen Jumbo roept stoofpeertjes van het huismerk terug... want de verpakking kan vlam vatten in de magnetron. Op de verpakking staat dat de stoofpeertjes in de magnetron opgewarmd kunnen worden... maar het etiket blijkt dan in brand te kunnen vliegen, zo waarschuwt Jumbo. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. In het noorden van het land is het nog oppassen. Daar is het plaatselijk glad door ijzer. Geldt ook voor de autosnelwegen. En daardoor rijdt het nog langzaam op de A32 en op de A37. Maar de langste files zijn inmiddels wel opgelost. Ook in de rest van het land eigenlijk geen files meer. Daar was het vanochtend een hele normale vrijdagochtendspits. Wel vertraging bij de spoorwegen, want van en naar Nijmegen rijden geen treinen door een stroomstoring. En tussen Helmond en horst Zevenum rijden geen treinen na een aanrijding. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De kerstverse minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem... is nu ineens kandidaat voor een van de zwaarste functies in Europa. Moet hij dat wel gaan doen? Toekomstige loonsverhoging gaat zwaarder tellen bij een hypotheekaanvraag. Jamie Oliver, aangeklaagd voor het tonen van roze slijm ingehakt. Gezellig en het ochtendhumeur van Neil Gunjerli. Het is 1,5, en een half, anderhalf dus, over half tien. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Oh ja. Martin Grimius is vanochtend in Amsterdam... Dat vandaag paars kleurt. Tegen homofobie. Twitter met ons mee. Hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op. Goedemorgen Nederland. Starters op de huizenmarkt, dames en heren, moeten makkelijker een hypotheek kunnen krijgen en daarom moeten de banken meer rekening kunnen houden met toekomstige loonsverhogingen. Dat is de kern van een plan dat het kabinet vandaag in de ministerraad bespreekt en vermoedelijk dus ergens in de loop van de middag naar buiten gaat brengen. Gij Hukker, goeiemiddag. Morgen. Goeie, ja, goedemorgen. <laughs> Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Is dit eh, de oplossing om die starters weer makkelijk aan een woning te helpen? Nee, het is niet de oplossing, maar het is, het is goed dat de, dat de focus gericht is op de starters, want dat zijn per slotverrekening de motor van de woningmarkt. Ja. Dus dat men, men nadenkt over hoe kunnen we meer maatwerk inbrengen in het uh, adviestraject, het hypotheektraject, dat is een goede, goede zaak. Ja. Nou was het vroeger zo dat dat altijd gewoon werd meegenomen, dat uh, mensen die er wat hoger waren opgeleid en een goed, goed perspectief hadden op een uh, glansrijke carrière, makkelijker een hogere hypotheek konden krijgen. De banken doen nu heel erg lastig, juist dat tellen ze niet meer mee, ook onder druk van de uh, AFM. Ja, dat, dat, dat zie je. En, en hoe komt dat? Omdat de AFM natuurlijk uh, met name kijkt naar objectief meetbare uh, toetsingselementen bij het uh, verstrekken van een hypotheekadvies. En uh, ja, dan een inschatting maken richting gedrag, houding, uh, toekomstperspectief, arbeidsperspectief. Dat is iets waar, nou, uh, ja, naar mijn idee, uh, de toezichthouders niet helemaal op zijn ingesteld. En banken eigenlijk ook niet, omdat ze niet weten: krijg ik hier nou een boete voor of niet. Dus het feit dat dit nu weer op de agenda komt, dus maatwerk richting consument, dat vind ik eigenlijk de winst. Van, uh, van de gedachte. Ja. Uh, maar uh, eerlijk, uh, op het moment dat iemand kan voorspellen wat over vijf jaar of zeven jaar zijn inkomen is en dat hij daarop nu de sprong richting koopwoningmarkt maakt, of dat de oplossingen, weet ik niet. Maar ik trek het wat breder, uh, de, de ideeën die men nu heeft. Ja, maar goed, u zegt het is een deel van de oplossing, maar krijgen mensen dan ook makkelijker een huis of moeten we dat gewoon afwachten? Nee, kijk, we moeten door de zure appel heen. De, de, de, de woningmarkt zit in, in zwaar weer. Dat betekent uh, dalende prijzen. Dus dat is altijd lastig, uh, instappen. Want uh, ja, tot hoever gaat dat? Eén uh, ding is zeker... Uh, de consument die nu instapt, die zal minder kunnen lenen... en moet sneller aflossen. Uh, de, en daar is op zich denk ik ook niks mis mee. Alleen, je moet, moet oppassen dat je uh, de kind met het badwater niet weggooit... en dat de starters dus helemaal niet meer kunnen instappen. Ook gelet op de, de plannen aan de, aan de huurmarktkant. Maar mijn vraag maar... was, krijgen mensen nu makkelijker een huis als ze dat nog niet hebben. Dus starters op de ja, woningmarkt? Ja, ik, ik, ik denk dat... Uh, een, uh, wat je nu merkt, is dat mensen die afgestudeerd zijn en instappen op, uh, in de arbeidsmarkt, dat die beginnen met een, uh, een basisinkomen wat vrij laag is. En die worden op dezelfde manier getoetst als iemand die, die nu in de bouw zit en zijn baan op de tocht staat. Uh, maar die ook nog komt voor een hypotheekaanvraag. Yes. En, en het is goed als, als, dat, uh, als daar meer maatwerk wordt geleverd. Maar op het moment dat ze niet zorgen dat de kredietransonering wordt opgelost. Dus dat pensioenfondsen niet Verleid worden om een rol te gaan spelen in die hypotheekverstrekking. Ja. Dat er niet andere normen zijn komen. Waar ze niet om staan te springen vooralsnog? Uh, nee, dus dat is ook verleiden. Ik noem het ook verleiden. En uh, daarnaast heeft Niebuurt uh, uh, prima ideeën... om uh, uh, de leencapaciteit van, van, van twee verdieners te corrigeren. Dus er liggen een aantal oplossingen voor het oprapen. Uh, en ik, ik, het zou mooi zijn als die gelijk antwoord worden meegenomen. Ja. Maar goed, dan is de volgende vraag. Wat gaat dit dan doen met de huizenprijs? Want mensen die een huis hebben en het misschien aan een starter willen verkopen... willen het ook niet onder de waarde van hun afgesloten hypotheek verkopen. Want dan blijven ze zitten met een restschuld. Nee, dat klopt. Alleen, uh, dat is een probleem problematiek apart. Hè? De, de late instappers, om het zo maar eens te zeggen, mensen die dus vanaf 2002, 2003, 2004 uh, zijn ingestapt en, en die te weinig hebben uh, afgelost, ja, die, die, die zitten gewoon met het probleem dat als ze wel moeten uh, verkopen dat ze met een restschuld zitten, dat zullen de starters niet oplossen. Nee. Uh, want de starters die zullen gewoon heel zakelijk kijken van, uh, is dat huis niet te duur? En, die, en het interesseert hen eigenlijk niet zoveel met welke restschuld de, de verkoper zit. Nee, dus is de... de volgende vraag dan of er wel voldoende woningen voor die starters uh, in de aanbieding gaan, uh, als die starters meer kunnen lenen. Ja, maar dat is marktwerking. Dat zie je ook nu gebeuren. Er zijn ruim 200.000 woningen te koop. Er staan ongeveer zo'n 100.000 onder de 2 ton. En wat de starter ervaart met zijn flexibele contract als ZZP'er, met de normering waar hij nu per 1 januari mee geconfronteerd wordt, dat het lastiger is voor hem om in te stappen. Ja. En als het verantwoord is om in te stappen, dan moeten wij zo slim zijn in deze markt om te kijken hoe we die mensen mogelijk maken. Ja. En als dan die arts kan aantonen dat hij een een lange studie achter de rug heeft... ...maar daarna een goede baan heeft met een stijgend inkomen... ...dan is er denk ik niks mis mee... ...als we dat op de een of andere manier inbedden in het hypotheekadvies. Goed, een paar punten nog. Uh, u kwam in dit voorjaar met het uh, plan Wonen 4.0. Uh, dat was een soort van integraal pan, plan... ...om um, ja, mensen weer meer vertrouwen te geven in de woningmarkt. Is er, is er iets van dat integrale plan überhaupt... ...in de kabinetsplannen terug te zien? Nee, daar is weinig van terug te zien. Dat is, dat is natuurlijk uitermate spijtig als dat zo'n breed draagvlak heeft. Toevallig dat gisteravond of gisteren in de Kamer net besloten is om toch gewoon 4.00 4.0 nog een keer door te laten rekenen. Ja. En dat heeft met name te maken met de, de valse start die men aan de huurkant maakt. Ja. Eh, omdat men daar toch bezig is om, om heel, heel veel geld uit de, de corporatiesector te halen. Zoveel ja. geld dat daarmee de investeringen in de nieuwbouw uh, volledig stilvallen. En, maar... en zelfs het voorbestaan van corporaties uh, wat, wat, wat twijfelachtig is. Maar begrijpt u dat? niks van is overgenomen. Ja, het is uw plan, dus u gaat waarschijnlijk zeggen van nee, maar als je economen spreekt, dan zeggen ze allemaal, de, de manier om de economie weer aan de gang te krijgen is als je de bouw weer uh, aan de gang krijgt, dan moet dus die woningmarkt van het slot af. En dan zou je zeggen, dat is dan topprioriteit voor het, voor het kabinet. Ja, nou, ik denk, ik denk ook dat het kabinet dat op zich wel voelt. Het vervelende is alleen als wij het hebben over een begrotingstekort... en terugdringen van een begrotingstekort... dat niemand zich bezighoudt met de zogenaamde inverdieneffecten. Uh, dus als je ziet dat een corporatie, als die, uh, die investeren jaarlijks 8 miljard... waarvan 4 miljard weer terugkomt in de vorm ja. van extra belastingen. Inverdieneffecten ja. zijn investeringen die je doet... die je later in de traject terugkrijgt. Ja, en die tellen gewoon niet mee, uh, zou je kunnen zeggen... voor wat betreft uh, de begrotingsproblematiek. En ja. daar ligt de kern, naar mijn idee, van de problematiek... en ook de doorrekeningen van... Centraal Planbureau. Ja. Uh, als je niet let op een, een investeringsagenda dan, uh, ja, dan, dan krijg je dit soort problemen. Staan bij u uh, uh, leden trouwens de, de, de zaken vol met allemaal mensen die nog op de drempel van uh, 2013 een huis willen kopen vanwege de veranderende hypotheekrenteaftrekregels? Ja, dat, dat, dat klopt. We hebben een goed kwartaal en draaien een goed kwartaal en daar zijn veel verkopers blij mee. Ja. En, en uiteraard ook kopers, want anders stappen ze niet in. Dus die maken gewoon gebruik van de regelgeving zoals die er nu nog is. Dus, ja. uh, de, en dat zal de komende weken nog wel even druk blijven, gelukkig. Goed, u heeft een ledenvergadering nu eigenlijk, die had acht minuten geleden moeten beginnen, als ik niet met u aan het praten was geweest. Klopt. En wat is de stemming onder de leden eigenlijk? Ik bedoel, zijn ze nog een nou ja, beetje de, positief de, richting de, de, de, 2013? Ja, Friesland, Groningen en Drenthe, die, die, die zijn nog niet binnen vanwege de problematiek. Oh, en, dus we hebben uh, nog even... Kijk, aan de ene kant uh, zijn we blij met de eindsprint uh, de laatste drie maanden, dus de last minute kopers, en ja. aan de andere kant uh, maakt men zich zorgen over wat 2013 gaat brengen, en dat Just. is logisch. Ja, en de maatregel van vandaag draagt daar misschien iets aan bij en een klein beetje positivisme maar is niet genoeg om de woningmarkt van het slot af te krijgen. Zo is het. Ger Hucker, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Er is veel gedoe over de nieuwe dienstregeling in het openbaar vervoer. Een nieuwe regeling gaat altijd in op de tweede zondag van december. Waarom gebeurt dat eigenlijk en niet bijvoorbeeld op 1 januari tegelijk met het begin van het nieuwe jaar? Wijnand Veneman is onderzoeker bij het openbaar vervoer aan de TU in Delft en hij heeft het antwoord. In heel Europa hebben we gekozen voor één datum waarin alle dienstregelingen tegelijk veranderen. De gedachte daarvoor is dat als je in een grensregio woont uh, en uh, de dienstregeling van de ene maatschappij uh, verandert... Uh, dan is het qua aansluiting handig als tegelijkertijd ook die van de andere maatschappij verandert. Dat geldt in Nederland ook voor tussen verschillende concessies, hè, ook uh, busconcessies. Die veranderen ook bijna allemaal op diezelfde datum en die, daarmee kun je aansluitingen weer realiseren. Uh, dus dat is de reden waarom het tegelijk gebeurt. Waarom het op 9 december gebeurt in dit jaar of in ieder geval die tweede zondag... Uh, uh, ja, daar was ik, ben ik niet bij geweest... Maar maar wat ik me kan voorstellen is dat je hebt, als je een nieuwe dienstregeling gaat rijden... heb je kinderziektes. Dat zien we nu ook. Uh, bijvoorbeeld in de regio Leiden is er gedoe. Uh, als je die kinderziektes hebt in een minder drukke periode... zoals rondom de kerst meestal het geval is... dan kun je die eruit werken zonder dat al te veel reizigers daar last van hebben... en kun je 1 januari vol in de bak. Alloze, dus het beknopte antwoord van Wijnand Veneman van de TU in Delft. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Amsterdam. Met toeters en bellen. Martijn meer. Paarse ballonnen, paarse kerstballen, paarse cupcakes en paarse kleding. Het is vandaag Paarse Vrijdag op het Fossiers Gymnasium in Amsterdam. En ook op 450 andere scholen in Nederland. Paarse Vrijdag tegen homofobie. En degene die het hier allemaal een beetje op poot heeft gezet is uh, Sietse Bouma. 16 jaar, in het uh, vieren van het gymnasium zit je. En jij dacht van het moet hier ook duidelijk zijn dat het Paarse Vrijdag is. Ja, dat klopt. Um, ik vind het belangrijk dat uh, iedereen ziet dat onze school tegen homofobie is. En dat jongens die, of meisjes die twijfelen over hun geaardheid, dat die gewoon even kunnen zien dat, dat ze niet alleen zijn of uh, dat ze gewoon geaccepteerd worden hier. We hebben even ingebroken in de Franse les en we staan nu voor de klas. Een jaar geleden stond jij hier ook, hè? of in ieder geval in een klas, voor de klas. Ja, dat klopt. Met jouw verhaal? Ja. Wat, wat, wat vertelde je toen? Toen heb ik verteld dat ik uh, op jongens val. En hoe werd er gereageerd? Uh, goed. Ik kreeg zelfs nog een applausje. Dus uh, dat was fijn dat, uh, dat iedereen het gewoon accepteerde. Dat uh, er niet moeilijk over gedaan werd. Dat uh, alles gewoon goed was. Dus uh, homofobie is hier eigenlijk geen issue op het volsiers? Nee, iedereen accepteert het. Er zijn geen problemen. Nee. Uh, waarom dan toch allemaal paarse ballonnen en paarse kleding? Als je zou zeggen, je zou zeggen van nou, het is hier geen probleem. Nee, maar om uh, een voorbeeld te zijn voor andere scholen... Om, uh, leerlingen van andere scholen aan te sporen... om leerlingen die nog twijfelen of, of niet weten dat het hier geaccepteerd wordt... te laten zien dat het geaccepteerd wordt. Ja, ik ga nou even, even gauw naar een paar mensen toe. Jij bent uh, in het paars, vandaag het paarse uh, shirtje aangetrokken. Ja. Belangrijke dag? Um, ja hoor, is wel. Uh, uh, is het nog een issue? Want ik kijk even naar jou. Ik zie bij jou geen paars. Uh, nee, dat ben ik vergeten. Oh, oh. Ja, erg vervelend. Maar, je bent, je, want je, maar ik ben er... Ik ben er... Ik ben niet, te, ik ben niet, hoe noem je dat een homofob of zo, hoor? Ik ben zeg maar tegen homofobie. Ja, maar uh, is het een issue? Want uh, één op de vijf brugklasses in Amsterdam uh, blijkt uit onderzoek is homofob of. Ik vind het een beetje lastig om het erover te hebben. Uh, maar ja, ik weet niet of dat hier op school ook zo is, want ik denk, nou, ik ken eigenlijk niemand die homofob is. Maar... Deze school wordt het geaccepteerd. Hey, ik ga nog even naar. Uh... Weer terug naar Sietsen, want uh, uh, op andere scholen is het toch wel een probleem? Ja, dat klopt. Mijn vader uh, zit op, uh, die werkt op het Haalzet en daar uh, is het toch wel een probleem. De schoolleiding wil echt, echt niet dat uh, er posters worden opgehangen... en dat mensen meedoen dat er iets georganiseerd wordt. Maar mijn vader doet gewoon mee. Hoe kan dat, dat het daar niet uh, wordt geaccepteerd? Nou, die uh, schoolleiding die, uh, baseert heel erg hun hoe ze handelen zeg maar, op, um, op hoe de leerlingen denken. En als ze niet gewoon zelf even actie ondernemen van... Uh, ja, het is, het is slecht, dus laten we maar gewoon hen laten zien dat het slecht is. Dan, uh, dan komt dat niet goed. Dan kunnen die leerlingen nooit inzien dat het gewoon iets geaccepteerd is. En als ze het zelf niet accepteren, dan moet de, moet de schoolleiding dus gewoon iets ondernemen. En dat doen ze niet. Ze zeggen, die leerlingen die vinden het niet leuk, dus we doen het niet. Even naar de docent hoor, docent Frans Eva van der Linden. Uh, ook geen paars aan? Nee, ik heb geen paars uh, in mijn uh, kledingkast. Nee, ja, echt? Vraag maar. Nee, serieus. Ik heb en geen paars. En uh, ik zei net ook al tegen Siets in de gang dat uh, ik zelf ik ben niet zo'n voorstander van uh, alleen op een speciale dag een speciale kleur aandoen. Ik ben sowieso, vind ik, dat het altijd geaccepteerd moet worden. En. Ik ben meer, zelf meer van mening dat als je er wat minder aandacht aan besteedt... dat het misschien juist makkelijker is om um, daarvoor uit te komen... dan als je er wel een speciale dag aan wijdt. Maar dat is misschien vanuit de volwassenen geredeneerd. Ziet ja, Hoe denk jij daarover? Um, ja, dan moet ik even nadenken, hoor. Um, tja, als... Nee, ik denk eerlijk gezegd dat ik het wel fijn had gevonden... als ik vorig jaar had geweten dat Paars Vredig was. Ik kwam er op de dag zelf pas achter... maar ik vond het fijn dat dat gewoon georganiseerd ik, ik ja, ik kwam er gewoon achter dat het geaccepteerd was. Dat vond, vond ik fijn om te weten. Iemand hier in de klas, die denkt van het is paarse vrijdag... en ik heb toch nog wat te vertellen? Ik blijf toch nog stil. Maar misschien later vandaag. Met een paars t-shirt, een paars vest... en paarse cupcakes op het fossius in Amsterdam. Ja. Dankjewel, je Sietse. Graag gedaan. Martijn Gimier is in de rol van Arie Boomsma... vanuit Amsterdam. Ja. Het is uh, precies kwart voor tien. Eens kijken hoe het is in het noorden van het land. Waar dan was het glad... Meneer Bakker, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> ja, in het noorden van het land is het nog wel plaatselijk glad uh, door ijzel, Maar op de snelwegen gaat het inmiddels weer uh, naar behoren. Dat geldt ook voor de A32 en de A37. Daar waren vanochtend uh, de grootste problemen met uh, files van 20 kilometer. Maar uh, die zijn nagenoeg opgelost. En ook in de rest van het land eigenlijk helemaal geen files meer. Dus het gaat, uh, het gaat weer naar behoren op deze vrijdagochtend. Eh, dat is niet helemaal zo bij de spoorwegen. Want van en naar Nijmegen rijden geen treinen door een stroomstoring. En tussen Helmond en horst 7 rijden ook geen treinen. Dat heeft te maken met een aanrijding. En daar is de vertraging meer dan een uur. Als de treinen zouden rijden, John, heb je niks meer te doen. Dan had ik nu het bakje koffie kunnen nemen. Oké. Okay. We horen je straks weer. Straks, dames en heren. Ook kok Jamie Oliver die wordt aangeklaagd... wegens het tonen van roze slijm ingehakt. gehakt. Majest. Sweet. 2, 1, go! Deze dag, 1999. Nederland, of liever gezegd de computers in Nederland, hebben een millenniumprobleem. Ja, deze dag, nou 1 januari 2000 uh, uh, om precies te zijn. Om 12 uur s'nachts zou die toeslaan. De millennium Bug. Computers zouden letterlijk terugkeren naar het jaar nul. Omdat ze het getal 2000 niet herkenden. Deze dag in 1999 bracht een Belgische boekhouder eerst zijn familie om het leven. En pleegde daarna zelfmoord omdat zijn bedrijfscomputer nog niet millennium-bestendig was. Internetjournalist Francisco van Jolen kijkt er meewarig op terug. Ik was in Rotterdam en ik weet dat nog, omdat toen ik thuis kwam, deed een lift het niet. Toen dacht ik dus, ah, de, hè? misschien toch de Millennium Bug. misschien heb ik het toch verkeerd gehad. En later begreep ik geloof ik dat ze de lift hadden uitgezet vanwege de Millennium Bug. <laughs> lift storen, uh, kerncentraals ontploffen, nou ja, nog net geen derde Wereldoorlog, maar... Er waren grote uh, problemen, zouden eraan komen. Ja, de wereld zou instorten, de vliegtuigen moesten aan de grond gehouden worden... om nog maar eens wat voorbeelden te noemen. Grote festiviteiten werden afgelast. Dus ja, want dat was natuurlijk de grote deceptie. Op 1 januari en 2 januari werd duidelijk dat er niks gebeurd was. Nergens niet, op de hele wereld niet. Zelfs niet de oudste computersystemen die functioneerden, die bleven gewoon functioneren. Bij ons in de detailhandel is veel geautomatiseerd. Pinpads, magazijnskenners herkenden 2000 niet... Ze dus zijn er keihard tegen aangegaan. Het was een enorm karwei, maar we hebben het opgelost. Want echt hoor, het is 2000 voor je het weet. Er waren postbus 51 spotjes natuurlijk. En er waren hele legioenen aan studenten. die tegen, geloof ik, 25 gulden per uur. wat toch wel redelijk goed betaald was. de Millennium Bug gingen uitspeur, opsporen. En je was eigenlijk verdacht op het moment dat je je niet druk maakte. Ik kan me herinneren dat er een bedrijf was eh, op Schiphol. Die zei, jongens, houd toch eens op. Wij doen daar niet aan mee. Want je moest je bedrijf laten keuren. Hè? Je moest ook, dan moest er een, een inspecteur komen. en die had, Dat kostte allemaal geld. En die zei, van, wij hebben geen enkel probleem. We hebben het een beetje getest. Er is geen probleem. En die moesten een contract ondertekenen. Dat zij eh, zelf aansprakelijk waren op het moment dat er door hun toedoen schade zou ontstaan. Dus ja, het was een soort geloof. Hè? Als je er niet in meeging, dan weet je verketterd. Een heus millennium-platform onder leiding van oud-Philips-president Timmer... gaat het probleem aanpakken. Als er nu echt een stemming gaat ontstaan... van we hebben met z'n allen een probleem. En die stemming die bent u aan het kweken? En die zijn we aan het kweken. En dan gaan we er met z'n allen iets aan doen. En toen ben ik eens gaan zoeken. En iedere keer bleek maar dat er geen voorbeelden te vinden waren... van wat er dan mis zou gaan. Dit was een goede manier... ...om ja, aan mensen over te laten stappen op nieuwe systemen bijvoorbeeld. Heel veel mensen werken nog met verouderde computersystemen. Nou, door die uh, millenniumbuck-professie uh, uh, kon je ze laten overstappen op nieuwe computers. Dus dat werd heel erg voordelig. En ineens werd het iets waar heel veel mensen heel veel geld aan konden verdienen. Francesco Wagnolo, over anderhalf uur hoort u hem weer bij de VARA-collega's op deze zender. Nu blikte hij terug op de zelfmoord van een Belgische boekhouder uit Vrees voor de Millennium Buck. Deze dag in 1999. En hier is Tom Jones. Captivating eyes The clever way they smile Stops him in his tracks Then add your pretty face You keep him in his pool. Captivating eyes, the subtle way you smile, sets him in a spin, the subtle way you smile. Tom Jones. Met allemaal strijkers op de achtergrond heeft He Should Ever Leave You. Het is 7 minuten voor tien, u luistert naar de Cairo op Radio 1. Een ontslagen werknemer van de Amerikaanse vleesindustrie... claimt 70.000 dollar bij Jamie Oliver. Hij doet dat naar aanleiding van een filmpje waarin de topkok feintjes demonstreert... dat de industrie restafval van rundvlees mengt met ammoniak... en dat door het gehakt draait. Bert van op Zeeland, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben directeur van Foodwatch Nederland. Wat is dat voor een rotzooi? Ja, nou, het is het eigenlijk uh, het snijafval nadat een koe geslacht is... wat, uh, wat niet meer bruikbaar was... en wat uh, tot 2001 eigenlijk alleen maar gebruikt werd voor uh, hondenvoer... of uh, er werd uh, olie uitgewonnen. Ja, en dat wordt dan vermengd met ammoniak... Ja, het gaat in een centrifuge. Dan wordt al het vet uh, gescheiden van de vleesresten. Ja. En omdat dat vlees uh, nogal veel bacteriën bevat, waaronder salmonella... wordt het daarna ontsmet met ammoniak. En ontstaat er een, uh, ja, een roze goedje wat Jamie Oliver dus pink slime genoemd heeft. Ja. Kan het kwaad? Um, nee, het kan geen kwaad. Maar uh, het was natuurlijk niet echt transparant... dat dat niet te, te, te lezen viel op de producten die consumenten kochten. Ja. Want er stond gewoon op uh, die hamburgers 100% rundvlees. Ja. En dat was niet zo. En dat was niet zo. Nee. Uh, nou uh, is dat filmpje van die uh, Jamie Oliver is al wat ouder. Uh, waarom wordt hij dan nu aangeklaagd voor 70 mil? Nou ja, uh, Jamie Oliver heeft zeg maar het vuurtje aangestoken. Uh, daarna is er een uh, bekende Amerikaanse blogger bovenop gedoken. En uh, ABC News die hebben het eigenlijk over heel Amerika heen getrokken. En uh, het is volgens mij nu in drie staten in Amerika uh, nog niet uh, verboden op scholen. Dus alle scholen zijn ermee gestopt. Heel veel supermarktketens zijn ermee gestopt. En uh, zelfs McDonald's uh, heeft nu uitgesproken dat ze stoppen met het gebruik van pink slime. Met als gevolg dat uh, drie fabrieken waar, uh, waar deze materie werd gemaakt zijn gesloten. En er dus uh, 750 mensen op straat staan, ja. waaronder de persoon die dus Jamie Oliver aanklaagt. Ja, en uh, tegelijkertijd is er een megaclaim van 1,2 miljard dollar bij ABC terechtgekomen, Amerikaanse televisiezender. Ja, precies. En, en ook de blogger en ook Jamie Oliver staat daar geloof ik in die lijst uh, van die claim. Ja. Ja, dan moeten ze toch dat spul niet in dat vlees stoppen? Nou ja, kijk, op zich is er niks mis mee dat dat spul in het vlees uh, zit. Maar uh, ja, wees daar transparant over. Zodat een cons consument zelf kan besluiten uh, wat hij eet. En dat is dus vanaf 2001 is dat dus gebeurd. En niemand wist dat. Ja. Ja, en als dan zo'n verhaal voor de eerste keer verteld wordt... en Jamie Oliver heeft dat op een hele levendige manier gedaan... ja, dan, gaat dat, dan, dan, dan slaat dat dus op je terug en dan krijg je dus dit soort gevolgen. Ja. Maakt die claim dan enige kans van slagen eigenlijk bij de rechter, denk je? Uh, nee, ik vind, het, ik vind zelf de claim eigenlijk verkeerd... Ik zou zeggen, die consumenten die uh, al die jaren dit gegeten hebben zonder dat ze dat wisten... die moeten een claim gaan leggen. Want uh, die hebben nou ja, het, alsof je een kleuren tv koopt en die, hij blijkt uiteindelijk zwart-wit te zijn. Die hebben er gewoon niet gekregen wat ze gekocht hebben. Ja. Zit het eigenlijk ook in de Nederlandse hamburgers, dat pink slime? Uh, nee, het is verboden in Europa. Dat mag niet. Dus uh, als het goed is, vinden we dat niet terug in, uh, in run verwerkte rundvleesproducten in, uh, in Europa. En Dus ook niet in Nederland. Juist. Goed, dus uh, wij hoeven ons wat dat betreft geen zorgen te maken... maar Jamie Oliver misschien wel vanwege die claim... hoewel uh, u zegt dat heeft eigenlijk weinig kans van slagen. Ja. Goed. Um, nou, het is wel weer een waarschuwing aan de industrie... om gewoon uh, zuiver en eerlijk te zijn in de producten die ze maken. Absoluut. Helemaal mee eens. En dat is waarschijnlijk ook de achterliggende gedachte... van het filmpje van Jamie Oliver. Kijk het naar de rest van zijn werk. Toch? Ja, ik, absoluut. Dat is, dat is natuurlijk wat hij verstaat. Hij sta, staat voor echt eten. En hij vindt dat je, dat je als mens gewoon moet kunnen kiezen ja. voor, uh, voor je eigen eten en wat je wel en niet wil eten. En op deze manier uh, lukt dat dus niet als pink slime niet beschreven staat op producten. Goed. Bart van Opzeeland, directeur van Foodwatch Nederland. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Straks, dames en heren, de kerstverse minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem is nu opeens ook kandidaat voor een van de zwaarste functies in Europa. Leider van de Eurogroep. De opvolger van uh, Jean-Claude Juncker. Maar moet hij dat wel gaan doen? Onno Ruding, de oud-minister van je komt met het antwoord straks in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Naar het nieuws met Jan van der Putten. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Klagen. De tuchtrechter heeft hem levenslang geroieerd. Sterker nog, ik mag mijn beroep niet meer uitoefenen. En de Belastingdienst zit achter hem aan. De publiciteit komt over de fiscus en dan gaat men klagen. Lukt het Teflon Bram om overeind te krabbelen? Ik ga dus in beroep. Vanavond in brands met boeken, het geheim van Bram Moskowitz. Het is zoals het is. Wim Brands in gesprek met misdaadjournalisten Marian Husken en Harry Lensink... over het verhaal achter de val van een topadvocaat.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 Bekijk de video van deze week op abnamro.nl beleggingsupdate. Dat is beleggingsadvies anno nu. ABN Amro, de bank anno nu. Vijf keer per dag water halen en daardoor school missen. Soutarshini uit Sri Lanka droomt van een waterput in de buurt. Bekijk haar verhaal op zoa.nl en steun zoa. Zoa, hulp, hoop, herstel.